Langs de lijn beginnen we in Breda bij Amal, nak Feyenoord. Een historisch moment in Breda, want Jens Toorstra maakt de goal. Nee. In de uitwedstrijd voor Feyenoord zijn eerste uitgoal sinds 7 februari 2016. Nak Feyenoord 0-1. Kijken of we een goal kunnen halen bij Richard. Bij Heerenveen tegen Willem 2. Ja, ook gescoord. Lucas Woudenberg. Vorige week nog in de fout. Toen was hij de slimiel. Nu vooralsnog de held. Hij heeft de 1-0 gemaakt. Schot net buiten de 16. Fraai in de lange hoek. veen staat voor tegen Willem 2. Sebastian bij uh, het baanwielrennen in Apeldoorn. Net de uh, eerste hit van de sprinters gezien. Waar kijk je nu naar? We gaan zo kijken naar het slotonderdeel van de vierkamp, de puntenkoers. En het is spannend in die vierkamp. Consoni, Italië, 98 punten. nog Polen, 98 punten. En op plaats 3. Jan Willem van Schip, 92 punten. 100 ronden lang puntenkoers, 10 sprints tussen te gaan. Kortom, het kan nog alle kanten op. Arma, hoe werd het gevierd? Nou, ik vond het nog ingetogen. Ik had verwacht dat hij een rondje zou rennen. Want hij werd er zoveel mee geconfronteerd de laatste maanden. Maar hij ja, wees even omhoog. En je zag de stralende lach van Nicola Jurgensen. Die hem in de armen sprong. Want dit werd een thema in de spelersgroep. Het staat 1-0 voor Feyenoord na 18 minuten. Tegen de verhouding in, overigens. Want Nak, de betere ploeg in het eerste kwartier, kreeg ook de beste kansen tot nu toe. Nadat Boetius na het eerste kwartier eindelijk eens iets terugdeed voor Feyenoord. Schoot de bal uh, diagonaal strak in de hoek. Maar Bertrand zat een goede redding. En toen is dus de goal. Van uh, Toornstra in een uh, kleine scrimmage kreeg hij de bal voor zijn voet. En schoot hij hem goed binnen. Maar dat hij het juist doet. Na 21 goals op rij in de Kuip. Zijn laatste uitdopend was tegen Ajax in februari 2016. En Toornstra zelf. Die had nog een, een leuk tweetje deze week. Toen hij erachter kwam. Zo schreef hij in dat tweetje dat de bekerfinale Feyenoord AZ... ...eigenlijk een uitwedstrijd is, want het is AZ Feyenoord. Toen dacht hij, misschien is dat aan het moment. Maar het gebeurde dus al eerder in Breda tegen NAC voor Jens Storms. Eindelijk een einde aan al die verhalen dat hij niet kon scoren buiten de Kuip. Er zal echt wel iets van hem afvallen. Want die vraag of hij eh, nog één keertje beantwoorden en daarna niet meer trap. Nu voor NAC na 19 minuten. NAC dat zich eh, bestolen voelt, omdat ze vonden dat Umar een penalty had moeten krijgen. Hij kwam hard in aanraking met Jones. En het was een twijfelsituatie. Maar ik neig ook naar een penalty hoor. Maar Nijhuis die fluit natuurlijk niet snel. De woede bij uh, Vreven en bij iedereen van Nak die was uh, duidelijk. De woede bij Vreven die was ook overtrokken. En veel te heftig. Want ja, hij kwam uh, furieus in de uitgestormd Bijna het veld inrennend werd ook naar de tribune gestuurd. In uh, iets wat een nieuw wereldrecord moet zijn. Want al na vier minuten moest hij weg. Weggestuurd de scheidsrechter Nijhuis. Daarna kreeg Nak nog een aantal goede kansen. Onder andere een schot van Umar in de handen van Jones. En verschuren de bal net naast. En toen is de goal van Jens Ja Wel 1-0 dus voor Feyenoord. En die vrije trap nog voor Nak, Die staat nog recht tegenover de goal van Jones. Op een meter of uh, 2.23 van de goal. Is dit een aardige plek om het eens uh, ineens te proberen. Met Angelino die erbij staat. En Paolo Fernandes. die uh, de laatste die uh, heeft de bal inmiddels neergelegd. Als meestal een teken dat hij het wel zal gaan proberen. Fernandes, maar ook... Uh, Ambrose die uh, meet de stap uit. Het wordt Fernandes. Met links via de muur gaat die bal over de goal bij Brad Jones. Wel van richting veranderd. En dus een hoekschop voor Nak. Maar wat een hectisch avondje Nak. Tot dusver verhalen te over. Incidenten te over. En dus vooral een uitdoelpunt van Jens Toornstra. Nak Feyenoord 0-1. Ereven Willem 2. Richard in de, de bekerwedstrijd met het uh, met Feyenoord. Uh, zag je toch wel dat ze bij Willem 2 best wel goed kunnen voetballen. Dat dat er ook wel wat in zit. Zie je daar vanavond ook nog iets van terug? Nou, voorlopig niet. Ik vind Willem II vaak in uitwedstrijden een heel behoudend uh, spelen. En uh, nu, door die 1-0 van uh, Lucas Woudenberg in de dertiende minuut... moeten de Tilburgers natuurlijk wel uit hun schulp kruipen. En dat uh, zal de wedstrijd hopelijk... Alleen maar levendiger gemaakt. Herenveen is de betere ploeg in het eerste kwartier. Fraaie goal van Woudenberg. Nog via de binnenkant van de paal. En Willem II zal dus wat moeten. Want zeker nog niet veilig. Wel wat punten. Boven de nacompetitiestreep. Maar Veen, dat heeft tot nu toe de zaakjes goed op orde. En Willem II is niet gevaarlijk geweest. Twee kansen voor de thuisploeg. En één goal dus. Een schot van ongeveer 18 meter van Woudenberg. Na een lange aanval over veel schijven. Uiteindelijk via Toorsby. Walletje breed naar Woudenberg. De linksback Die vorige week nog zo in de fout. Ging. En nu dus uh, zijn fout min of meer goed maakt al binnen een kwartier. Heerenveen dus op voorsprong. Willem 2 nu even de bal met Liefdink aan de linkerkant. Paast de bal uh, naar uh, uh, Simikas. Dan eventjes terug naar Heerkens. Maar er zit weinig tempo in aanval van Willem 2. Nu gaat Heerenveen jagen met uh, Reza jat Opnieuw in het punt van de aanval bij uh, Heerenveen. Bal gaat nu naar de rechterkant. Naar Lewis. En dan is het uh, even wat balbezit nu zo waar voor Willem 2. Met 1-0. Hij... Uh, in de controle spelend samen met Liefdink worden daar ook toegedwongen. Omdat Flap heel diep speelt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Torsby. 23 e minuut inmiddels ingegaan. Kwart wedstrijd zit er dus op. De Heerenveen op 1-0 e via Woudenberg. Bal via Schaas nu even terug naar de keeper. Dat is Hansen. En Hansen doet het dan vervolgens ook eventjes kalm aan. Paast de bal dan naar de linkerkant naar Piri, speler uit de eigen opleiding. Dan is het Torspi met de rug naar de goal van Willem 2. Nu is Heerenveen naar de middenlijn overgestoken met Dumfries terug in het elftal. Smit viel vorige week tegen. Zijn vervanger op rechtsback. Nu gaat de bal maar Arman in Breda. Wat gebeurt er bij jou? Er wordt gejuicht in Breda, want de gelijkmaker is daar van Cherry Ambrose. Na een schitterende rust van die Sadie Omar die hele lange bijna uitschuifbare benen heeft en een meter of 20-30 naar voren loopt. Dan Jones op zijn weg vindt, maar die krijgt de bal net niet lekker weg. En zo kan Ambrose nog binnenschuiven in het verder lege doel. Het is een heerlijke voetbalavond tot dusver, twee goals gezien. De 0-1 van Torstra en nu de meer dan verdiende gelijkmaker van Nak van Cherry Ambrose, 1-1. Goed, de spanning zit er volop. Andy, jij kijkt uh, begrijp ik naar de 400 meter? Bij de vrouwen. Ja. We gaan nu de echte uh, laatste vijf mooie wedstrijden van deze prachtige avond in. Twee keer een 400 meter, finale mannen en vrouwen. 1500 meter bij de vrouwen, Metsi van Hassan. En dan hebben we de 60 meter hoorde met Nadine Visser. En de 60 meter vlak bij de mannen. Dat wordt ook een, uh, een spetter van een race. Let maar op, let op mijn woorden, dat wordt wat hoor. Maar nu de 400 bij de vrouwen. We hebben ook het spannende polstok hoogspringen. Uh, dat nog steeds bezig is, want uh, nog drie dames over. Sandy Morris, Verenigde Staten, uh, Stefanidi, De Griekse en Sidorova. ANA, dat betekent uh, neutrale atleten. Uh, oftewel uh, Rusland en degene die uh, voor Rusland mogen uitkomen, zeg maar. Die uh, schoon waren. altijd een heel moeilijk verhaal. Maar goed, die staat uh, bovenaan, want die heeft de minste pogingen gehad. Maar we kijken naar de 400 bij de vrouwen. Met twee Brits en twee Amerikaanse. Het kan een Brits feestje worden als uh, uh, een van de twee Britse kan winnen. We horen een startschot, twee keer 200 meter. Uh, ook nog een Poolse Swietti en een Jamaikaanse Jen Jenkins. Die uh, meedoen zes loopsters. En dan gaan ze na de eerste ronde, eerste driekwart ronde... Mogen ze uit hun baan en mogen ze naar binnen komen lopen. Het is uh, de Shakima Wimbley uit de Verenigde Staten die op kop loopt. Oh, ze wordt zelfs even overlopen door uh, uh, haar landgenoten Ocolo. En uh, dat zijn uh, met een Britse daar tussenin zijn dat de mensen die aan, het, uh, aan de kop lopen. Doyle is de Britse. Ocolo op kop. Doyle tweede. En daar komt Wimbley. Maar Doyle blijft op die tweede plaats en loopt nu weg. Van Wimbley, Ocolo, Curdy, Ocolo, trainer van de Staten gaat winnen. Dat is duidelijk. Maar wie wordt de tweede? Toch? die Wimbley, want die komt nog goed terug, haalt de tweede plaats 1-2 Verenigde Staten met Ocolo en Wimbley. derde plaats, Elite, Doyle, Groot-Brittannië en zo is de 400 meter bij de vrouwen een uh, 1-2'tje voor de Verenigde Staten. De Martian, hoe gaat het met Jan Willem van Schip? Goed, hij heeft de tweede tussensprint gewonnen nadat hij zich niet mengde in de debatten bij de eerste tussensprint, daardoor wat achterstand opliep op de Paul Sainok, die die eerste tussensprint won, op de Italiaan Simone Conzoni, Trouw zijn renner uit de World Tour. Om aan te geven dat er ook echt renners van hoog niveau hiermee rijden op dit WK. In het Omnium de Vierkamp. Want die uh, Conzoni rijdt voor de Emirates formatie. En Jan Wille van Schip vond dus net de tweede tussen sprint Betekent dat Sainok de pol nog leidt. Twee punten meer dan uh, Conzoni En daar weer twee punten achter staat van Schip. En dan valt er een behoorlijk gat van 13 punten. naar de nummer 4 in het algemeen klassement. Dat is een witrus. Dus van Schip ligt op medaillekoers. En wie weet wat er nog meer mogelijk is. Alleen is er nu wel gevaar. Want de pol, ook de leider dus in het algemeen klassement... is bezig met voorsprong te pakken. Rijdt een halve baan rond. Op dit moment halve baan voorsprong voor hem. Samen met de wereldkampioen van vorig jaar, Thomas, Benjamin Thomas Die staat op dit moment zesde in het klassement. En als je een ronde voorsprong pakt, krijg je 20 bonuspunten. Dus dan doe je meteen hele goede zaken in dat algemeen klassement. En je van schip, ziet nu het gevaar. Hij neemt het initiatief samen met een rus. verkleinen ze meteen het gat naar zo'n. Een kwartbaan. Het is trouwens mooi om te zien hoe Van Schip zich al populair heeft gemaakt met zijn aanvallende manier van rijden, met zijn interactie met het publiek bij datzelfde publiek. Want toen hij de baan betrad, toen hij het hout op kwam gereden, toen reageerde het publiek meteen zeer enthousiast. De eerste keer trouwens dit toernooi dat het een volle bak is, vol huis is in Apeldoorn. Vijfduizend mensen kijken toe, zien Van Schip nu weer wat terugzakken in het peloton. 72 ronden nog te gaan, dus Van Schip gaat bij de volgende tussensprint waarschijnlijk geen punten pakken. Waarschijnlijk gaat die strijd tussen Thomas en Sainok, want die rijden nog steeds met voorsprong rond. De bel klinkt voor de volgende tussensprint, nog 250 meter. Neem ik die nog even mee, want het is belangrijk voor het klassement. Daar komt van Schip trouwens toch nu in één keer naar voren gereden. Peloton met een hele mooie acceleratie rijdt hier op dit moment als derde rond. Zeg maar op de baan. Het is Benjamin Thomas die de vijf punten pakt. Sainok pakt drie punten en hier komt van Schip, hoppakee, twee puntjes mee, loopt dus iets in op de de Italiaan Kansoni met name staat nu gedeeld tweede... achter de pool Seinok met nog 70 ronden te gaan. Nak tegen Feyenoord. Amma, als nak dan gewoon wat vaker zo speelt zoals vandaag... dan hoeven ze helemaal niet onderin mee te doen. Ja, het is echt geweldig om dit nacht te zien. 1-1 na 27 minuten. Maar met wat een spelen uh, spelers hier. En echt voetbal met het hart wat ze hier laten zien. En ze zijn ook gewoon beter dan Feyenoord. Dat dus onverdiend op van kwam door de goal van Jens Toornstra buiten Rotterdam. En de 1-1 meer dan verdiend van uh, Thierry Ambrose, de negende van het seizoen. Na een werkelijk schitterende rush van die uh, Sadiq Oemar. Die aan een soort slalom bezig was. En Jones had alle moeite om hem nog af te stoppen. Maar tikte de bal dus voor de voeten van Ambrose. Die vrij eenvoudig kon binnentikken. Er gebeurt dus van alles in deze wedstrijd. Er worden ook wat dingen op het veld gegooid. Ik hoorde net een speaker omroepen dat het niet de bedoeling is. En dat hij toch vriendelijk vraagt om geen dingen... ook geen consumpties op het veld te gooien. Want het bier, zo zei hij, dat is bedoeld om op te drinken. En dat klopt natuurlijk. Moet ik altijd weer denken aan dat schitterende spandoek dat hier hangt. Een van de mooiste neren die we zien. The only thing we fear is running out of beer. Dat hangt hier in Breda in het stadion van NAC 1-1. En nu Feyenoord misschien in de counter. Want NAC valt aan, maar NAC moet oppassen dat het niet te veel in zichzelf gaat geloven. Maar daarmee geven ze natuurlijk ook wel veel ruimte weg. Berghuis wordt niet afgestopt aan de rechterkant en Nak neemt over. Aan de linkkant met Ambroos, die er wel breed speelt. Naar Verschuren, El Alucci, geblesseerd bij Nak. Hij uh, niet bij de selectie vandaag tevreden. Die zou spelen, die uh, haakt af in de warming-up. En in zijn plaats speelt die Sadiq Umar, die door Nak wordt gehuurd. Van A.S. Roma, maar wat een geweldige speler is dat, zeg. Had dus al twee keer gescoord. Voorafgaand deze wedstrijd. In 75 minuten was tot nu toe vier keer ingevallen. En dan laat hij zien dat die eerste basisplaats zeker niet zijn laatste zal zijn. De eerste gele kaart van de wedstrijd inmiddels voor Erik Botteguin. oudspeler van NAC die hier nog een paar jaar voetbal tussen 2011 en 2013 houdt Umar vast. En onderbreekt daarmee een veelbelovende aanval. Dus mag NAC een vrije trap nemen na 29 minuten. Maar NAC nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. En Feyenoord de nummer 5 van de Eredivisie heeft het ontzettend lastig om met dit NAC om te gaan. Nu die vrije trap. Angelino en Manu Garcia achter de bal en Angelino kan het met links natuurlijk. Die bal recht voor Jones in de pot slingeren. De Bal moet wel even een paar meter terug. Volgens de vierde man. Dat doet Angelino dan heel lief. Hij is niet zoals een trainer Vreven die dan heel nadrukkelijk gaat protesteren. Daar komt die vrije trap. Die wordt weggehaald achterin bij Feyenoord opgevangen wel door Agi Pong. En dit is dan misschien die overmoedigheid waar ik het een beetje over had. Want deze bal gaat een meter of tien de tribunes in over de goal bij Jones, die dan zelf een doeltrap mag nemen. een half uur hebben we gevoetbald. NAC, genot om naar te kijken. En Feyenoord heeft het antwoord op het spel van de ploeg uit Breda... nog niet echt gevonden. Ze kwamen wel op voorsprong door Toornstra. Maar uh, Ambroos maakt dus gelijk. En na precies 30 minuten in Breda is het 1-1 bij NAC Feyenoord. Ben je Louis op Amma, Richard? Ja, absoluut. Ik zit met veel interesse naar hem te luisteren, zoals altijd. Maar hier echt, ik heb het ook al van meerdere mensen om mij heen gehoord... Misschien is het wel nog nooit zo rustig geweest. Zoveel lege stoeltjes. Er is echt heel weinig publiek vanavond in Herenveen. En dat is opvallend. Maar het heeft toch ook tegelijkertijd te maken met de resultaten. Twee weken geleden niet best tegen rode JC. 1-1. Vorige week een nederlaag. Ook uh, ja, toen was het voetbal niet goed. Wel veel kansen. Maar uiteindelijk uh, verlies met 0-1 van Excelsior. Nu is het wel aardig. Een half uur inmiddels op de klok met de goal van Lucas Woudenberg. Willem 2 nog niet gevaarlijk geweest en Herenveen al een paar uh, aardige mogelijkheden, maar wel een speler kwijtgeraakt. Seneli moest uh, naar de kant een uh, flinke overtreding van uh, Eno die daar ook uh, geel voor kreeg van scheidsrechter uh, Kuzebuek. Vol op de voet. Seneli uh, meteen met zijn uh, vuisten bonkte die op het gras. Zo van uh, dit zit niet goed. Hij probeerde het daarna nog wel eventjes, maar is inmiddels gewisseld door Herenveen uh, trainer Streppel. Rogas is zijn vervanger. Herenveen heeft nu de bal, speelt uh, fris en uh, agressief naar voren. Nu is het Dumfries kan hij die bal nog binnenhalen. Ik denk het niet. Bal gaat over de zijlijn en dus komt er een ingooi voor Willem II dat uh, nauwelijks op de helft van uh, Heerenveen te vinden is. En uh, vroeg wordt opgejaagd door uh, die ijverige middenvelders uh, van Heerenveen. Flap natuurlijk. Thorsby, ook uh, Reza, Koushanejad in de punt vanavond bij Heerenveen. Werkt hard. Heerenveen plooit nu eventjes terug en Willem II moet dan uh, het spel maar een keer gaan maken. Maar uh, het gaat veel breed en terug. Nu is het 1-0, uh, is het Lifting dan ook weer terug naar Heerkens. En zo kan Heerenveen het eventjes rustig aandoen. Dan gaat Flap wel wat jagen. Hetzelfde geldt voor Eudekaart. En dan heeft Willem II het eigenlijk direct moeilijk op het moment dat Heerenveen druk zit. Dat gebeurt nu ook aan de rechterkant bij Dumfries. Het is 1-0 na 33 minuten in het... En vrij lege Abelentstra stadion, dus voor Heerenveen. Ja, dat zal niet het geval zijn in Apeldoorn. De tribune is al bijna elke dag wel vol. En nu helemaal zitten allemaal te kijken naar Jan-Willem van Schip, tenminste als Nederlands spreek. Uh, ja, dat doen natuurlijk de meesten allemaal. Uh, populair uh, altijd in Groot-Brittannië. Het baanwielrennen altijd veel fans uit Groot-Brittannië. Maar die doen in deze vierkant nog niet echt mee. Even kijken, Oliver Wood staat zestiende. Nee, dan doet Van Schipper toch veel beter. Die staat namelijk op dit moment op de tweede plaats. We zijn halverwege. We hebben dertien minuten ruim gedaan over de eerste helft van dit slot onderdeel dus over een minuut of 13, 14 weten we ook hoe het is afgelopen. Jan Willem van Schip, dankzij de winst in de vorige of nee de tweede plaats moet ik zeggen, pardon, in de vorige tussensprint... opgeklommen naar de tweede plaats, heeft maar twee punten minder dan die Simon Sainock uit Polen is dus inmiddels Simon de Conzoni voorbij. En je merkt ook wel dat die Italiaan World Tour renner dus bij Abu Dhabi op het wielrijd van van Schip 23 jaar uit Schalkwijk naar bij Utrecht en dit seizoen aan het debuteren als beroeps ...op de weg rijdt voor Rompot Nederlandse Loterij. En nu moet hij wel even attent zijn hoor. Want nu rijdt een clubje rond op dit moment... ...met trouwens die Brit, ik begon er net over, Oliver Wood. Daarbij ook de uh, Portugees Oliveira zit mee. En dit is wel een fase dat een aantal renners... ...het is een vijftal, een ronde voorsprong gaat pakken. En zit daar dan iemand bij? Ik denk dat Oliveira de beste geklasseerde is in het algemeen klassement. 74 punten. Dus die gaat naar 94 punten toe. En die gaat dus ook een bedreiging vormen voor de rijders in de top 3. Voor Sainok van Schip en Consoni. Dankzij de rondevoorsprong die de Portugees nu te pakken heeft. Hij sluit namelijk aan met nog 46 ronden te rijden. Achteraan in het peloton waar Jan-Willem van Schip op dit moment even aftast. Maar hij staat dus tweede in het algemeen klassement van het Omnium. En dit is dus het laatste onderdeel. We kunnen niet genoeg krijgen van NAC tegen Feyenoord. Allemaal praten we weer bij. Ja, 1-1. Na 34 minuten wedstrijd nu iets rustiger geworden... na die uh, enorm hectische openingsfase die een uh, minuut of 30 duurde. Dat is wel zo fijn. Je hoopt dat zijn openingsfase 90 minuten lang duurt, maar dat kan niet altijd. Nu probeert Feyenoord de wedstrijd een beetje te controleren. Tempo er wat uit te halen. Ze kregen uiteindelijk weer eens een kans via Dix... na een goede voorzet van Toornstra vanaf de rechterkant. En Dix probeerde uh, probeerde te verlengen in de verhoek, Maar schoot de bal via een verdediger van Nak net over. Had een hoekschot moeten zijn voor Feyenoord. Nijhuis vond van niet. En gaf die hoekschop dus niet. Hier komt Nak met Oemar. Goede speler. Iets te zelfzuchtig soms. Maar jongen, jongen, doet hij af en toe mooie dingen. Nu gaat hij langs Tapia. Gaat hij langs Botteguin, Die houdt vast, zegt Oemar. Nee zegt van niet. En dat is uh, een uh, beslissing die uh, toch wel belangrijk is. Want Botteguin had al geheel, dat weet Oemar ook. Dus uh, ik weet niet of hij daar echt geraakt wordt. Dat gaan we zo dadelijk even zien in de herhaling. Hij ging wel heel makkelijk liggen. Botteguin gelijk met beide armpjes de lucht in dat hij niks deed. En hij komt die goed weg, Erik Botteguin. Haps inmiddels voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld. Bal gaat naar Boetius. Vilena loopt het gat in. Kan de banden toe. Boetjes kiest voor Jurgensen. Die kaart met Boetius opnieuw. En dan Tapia. Die op het middenveld dus speelt vandaag. Dat heeft hij eigenlijk het hele seizoen niet gespeeld. nu in de verdediging. Ook bij de belofte als hij daar speelde. In de voorbereiding. Alles in de verdediging. Maar nu is het op het middenveld Jurgensen. Nu Vilena door op Jurgensen. Die gaat liggen. hij geeft nu wel een trap. Ja, dan heb je het wel gedaan. In de ogen van de supporters hier van NAC. En uh, moet ik toch uh, bekennen dat van die nadrukkelijke wens van de speaker... om geen consulties op het veld te gooien, dat daar geen gehoor aan wordt gegeven. Want ik zie weer de nodige glazen bier naar beneden dwarrelen. Gelukkig niet op hoofden van spelers. De vrije trap voor Feyenoord, die is op een aardige plek. Geel komt er voor Pablo Marie. En die vrije trap, die uh, mag genomen worden op 17, 18 meter van de goal. Ja, het is wel een overtreding op Jurgensen. Die wel makkelijk gaat. Hij zoekt het contact echt op en gaat dan naar de grond... En heeft de masol dat Nij nee, is nu wel vet. Ik wil die vrije trap eigenlijk nog wel even afwachten, want die ligt wel op een hele goede plek, net buiten de 16 meter. Ja. In de 36e minuut. Of wil je toch dat ik afrond Robert? Nee, nee, zeggen. nee, nee. Zeker nee, dan gaan we toch door. Nee, oh ja, ik weet het niet. Ik luister altijd naar ja, dat weet je. Torstra en Berghuis achter de bal. En uh, dit is een kans voor Feyenoord om toch weer op voorsprong te komen. 1-1 is het. Na ruim 36 minuten. De bal ligt op 17 meter. Van de goal van Nigel Bertrand. Die een goede redding had. Eerder in de wedstrijd op een inzet van Boëtius. Nu wordt het Steven Berghuis met links over de muur. En net naast de goal van Bertrand. Het blijft 1-1 in Breda bij NAC Feyenoord. Andy, de 400 meter bij de mannen. Ja, mooi. Mooi uh, onderdeel altijd. Heel zwaar. Uh, uh, vergelijkbaar, zeg maar, met de 1500 meter schaatsen. Uh, zes deelnemers. Lendor uit Trinidad en Tobago. Wereld, uh, bij de wereldkampioenschap had hij brons in 2016. Twee Amerikanen, Bailey Jr. en Cherry. Uh, en de regierend wereldkampioen indoor. Dat is hij twee keer geweest al, wereldkampioen indoor. En drie keer Europees kampioen. En dat is Pavel Maslak uit Tsjechië goede, snelle 400 lopen. Ja, anders win je ook niet zoveel. Zilver op de Olympische Spelen tweede. Sebas, jij hebt wat moois te melden. Nou ja, wat minder moois, want Jan Willem van Schip is onderuit gegaan in de puntenkoers. Hij was niet degene die de valpartij veroorzaakte. Die rennen kwam uit Wit-Rusland. Maar de nummer twee in het klassement, de Nederlander Jan Willem van Schip, staat nu met een zwaar gehavend pak over de reling heen gebogen. Hij mag een aantal ronden de tijd nemen, nu nog vier, om uit te rusten en verder te rijden. En dan mag hij in dezelfde ronde als het ware aansluiten van het peloton. Maar hopelijk kan hij door. De nummer 2 in het klassement. Jan-Willem van Schip krijgt nu een nieuwe fiets aangereikt. Stapt weer op en rijdt weer verder. En die. Ja, we gaan waarschijnlijk een nieuwe wereldkampioen krijgen. Want uh, heel verrassend loopt Hozilos uh, uh, op kop. Dat is de Spanjaard. En Ozilos is in de eind uh, sprint nu bezig. Hij heeft achter zich de Dominicaan en hij wint het. De Spanjaard voor de Dominicaan. Santos, Le Colín. en uh, Pavel Maslak is dus geen, uh, voor de, niet voor de derde keer wereldkampioen geworden. En de Spanjaard gelooft het niet. Hij is eerste geworden. 44-93. Zo snel had hij nog nooit gelopen. Hij is nog nooit onder de 45-69 geweest. Dat liep hij dit jaar. En nu 17e uh, van, de, van de seconde van zijn persoonlijk record... overlevert hem een uh, gouden medaille op 44-92 is het geworden. Uh, Lucelin Santos uit de Dominicaanse Republiek. Tweede met een uh, nieuw record... En Pavel Maslak wordt derde, wint brons. Maar dat uh, record, het is het championship record. Het kampioenschapsrecord voor Oscar Ousilos. Die moet gewoon stoppen op zijn hoogtepunt. Hij wint goud op de wereldkampioenschappen op de 400 meter. Ja, jan Wille van Schip gevallen. Uh, ik heb net heel even kort in de herhaling in mijn ooghoek kunnen zien. Hij kon, hij kon er ook helemaal niks aan doen. Hè? Hij kon, nee, nee, kon gewoon de fiets in één keer oversteken. Ja, precies. Er in voor hem onderuit. En er kon geen kant meer op. En dan lag hij ook. En uh, met een zware havendpak rijdt hij inmiddels wel weer op de fiets door, gelukkig. Je krijgt dus vijf ronden de tijd om weer aan te sluiten. Maar ja, je voelt het natuurlijk wel in je lichaam. Aan de andere kant, misschien heeft hij nu zoveel adrenaline, dat hij daarop de wedstrijd goed kan beëindigen. Aan de rechterkant zie ik bij zijn bovenbeen een flinke, flinke wond, een schuurwond als het ware. Er zullen ook wel wat flinters uitgehaald moeten worden, denk ik. De rugnummers die fladderen inmiddels op zijn billen. Je ziet ook dat hij dat hele ritme in die puntenkoers helemaal kwijt is. Hij zat er prima in, had de boel onder controle. Staat inmiddels trouwens derde. Want hij mist miste sprint nummer 7. En nu sluit hij dan weer aan in het wiel van Simone Conzoni. Dat is de man die hier voorbij is gegaan. De Italiaan staat tweede in het klassement. Eén punt maar achter de leider. Achter de Pol Sainok en van Schip. Drie punten achter de Pol op de derde plaats. Het staat dicht één. En hopelijk kan van Schip er nog een uh, mooie finale van maken. Er komen nog drie sprints. De laatste met dubbele punten. 24 ronden nog te rijden. En gelukkig rijdt hij dus weer mee. Jan Willem van Schip. Tjongen, wat een bikkel. Naar uh, Amman, over bikkels gesproken. Nak Feyenoord. Berghuis die een voorzet geeft aan de rechterkant. Die met moeite wordt weggehaald. Achterin door Verschuren. 1-1. Na 40 minuten en een hoekschop voor Feyenoord dat uh, grip weer heeft gekregen over deze wedstrijd. Berghuis is met die vrije trap. Net die uh, paar meter naast de goal ging van Bertrand Dix met een aardige kans op een voorzet van Toornstra. En Nak heeft gesmeten met de kracht in het eerste half uur. Feyenoord lijkt daar nu van te gaan profiteren. Hoekschop van Berghuis komt. Bertrand zit mis, Jurgensen ook. En dus kan Nak daaruit verdedigen. Nee, dat kunnen ze niet, want de bal wordt weer ingeleverd. Maar Bojicis houdt de bal niet binnen aan de linkerkant en zo mag... Uh, Nak toch weer de ingooi nemen. Maar wat een heerlijke eerste helft. Het begon allemaal met het wegsturen van Stijn Vrevel Na vier minuten. Na dat moment tussen Oemar en Jones. Waarbij Oemar ook Jones afkomt. Jones zich breed maakte. Oemar opving. En Nijhuis geen strafschop gaf aan Nak. Moet ook zeggen dat Nijhuis de hele eerste helft niet in het voordeel van Nak fluit. Want die hebben wel heel veel beslissingen tegengekregen van de scheidsrechter. Woede natuurlijk ook onder de supporters spreekkoren. Bier dat op het veld wordt gegooid. Veel kansen na... Die openingsfase gezien voor beide ploegen eigenlijk wel. En nak aan de hand van uitblinker Oemar. Die af en toe iets meer oog moet hebben. Dat wel voor zijn medespelers. Wel teruggeknokt dus naar de openingsgoal van Torsten Hier komt Feyenoord met Jurgensen. In het 16 meter Bal breed gespeeld. Op Berghuis. Maar bal wordt weggegleden door Metz. Centraal achterin. Nieuwe hoekschop. Voor Feyenoord in de 42e minuut. Nog een uh, minuut of drie dus nog tot de rust. En uh, dat is eigenlijk jammer. Want we... Willen heel graag nog langer naar deze wedstrijd kijken. En hopelijk kunnen ze in de tweede helft allemaal doortrekken. Dat heerlijke hoge tempo van deze eerste helft. En al die momenten, al die incidenten die elkaar opvolgen. En dan dat leuke voetbal dat we zien. Die hoekschop voor Feyenoord dus. Vanaf de linkerkant. Die wordt getrapt door Berghuis. Komt bij de tweede paal. Is wat te hard. Van Beek staat daar. Maar kan natuurlijk niks meer mee doen Er gaan ook wat mensen liggen rond de penalty stip. Dix bijvoorbeeld. Maar die krijgt uh, geen penalty van Nijhuis. Ballen is inmiddels aan de andere kant van het veld over de achterlijn gaan. Doeltrap dus gewoon voor nak. Dat in Rotterdam natuurlijk eerder het seizoen met 2-0 won van Feyenoord. Dat was ook een ongelofelijke avond. Dat makkelijk wel nooit in Rotterdam. En nu opeens wel met 2-0. Met een uh, in de slotfase hele erge blunder nog van Brad Jones. Daar wordt hij nog wel eens wakker van s'nachts. Die wilde een balletje om zijn voet door laten gaan. Dat deed hij. Is, uh, nonchalant. En 1 volt, seconde ervan profiteren. Dat was een 0-2. En nu staat er dus 1-1 in Breda. Supporters hebben het naar hun zin. De fans op de tribunes, de journalisten ook. Ik zeker. En de spelers misschien ook wel 1-1. Dus 2,5 minuten dus nog tot de rust. Herenveen tegen Willem II. Het is karig. Door die 1-0 leidt Herenveen nog steeds door die goal van Waardenberg, Richard. Ja, en Herenveen zet het niet door. De eerste 20 minuten waren best aardig. Maar nu zie ik toch veel balverlies. Ook bij Herenveen Het tempo ligt niet heel erg hoog. En zo is het uiteindelijk toch een vrij matige eerste helft. Willem II nu wel de bal met Liefting. Maakt weinig tempo. Ziet geen afspeelmogelijkheden. Speelt dan in de voeten bij Rienstra. Kaatst weer terug naar Liefting. Liefdenk dan naar Heerkens. Heerkens denk ik naar Lachman. En zo probeert uh, Willem II dan op te bouwen. Herenveen dus op voorsprong. De goal van Lucas Woudenberg. De linksback Een uh, mooi schot via de paal in de dertiende minuut. En Willem II kan eigenlijk niets uitrichten. Ze zijn er wel vanavond hier in het Abelenstra stadion. Maar ze laten bitter weinig zien. De spelers van uh, Erwin van der Loor Die wel uh, druk daar voortdurend uh, langs de lijn staat uh, te coachen. Maar uh, je ziet het aan zijn lichaamstaal. Veel misbaar. Ook gericht op zijn eigen spelers. Willem II bakt ...wakt er nog weinig van. 44ste minuut. Lewis met een uh, hoge bal richting het strafschopgebied wordt weggekopt door uh, Piri. Dan het luchtduel op het middenveld met uh, Liefting en Thorsby. Afvallende bal is voor, heer, voor uh, Willem II met uh, Rienstra. Paast de bal naar de linkerkant. Moet er een voorzet komen van Kroeks. Daar staat ook Dumfries al een paar keer flinke overtreding gezien... ...van de rechtsback van Heerenveen. Zojuist was daar ook een uh, smerige... Uh, Voet die hij zette op de voet van Kroeks. Kreeg daar de gele kaart voor Dumfries. Inmiddels zitten we in minuut 45. En heeft Willem II opnieuw de bal met Liefting. Peert er maar eens een keertje naar voren. Maar dan is het Heerenveen op het middenveld met Schaars. Die er ook al een paar keer flinke inging bij Eno. Koekje van eigen deeg. Want Eno eerder in dit duel schopte Seneli uit de wedstrijd. En Schaars dacht, ja dat zal ik eens even recht zetten. Dat valt niet te spotten met mijn ploeggenoot. En hij deelde stevig uit Richting Eno die nog wel op het veld staat. Maar het is wat twijfelachtig als ik hem zo zie lopen. Nu is het de keeper van Herenveen, Hansen met een hoge bal naar voren. Gaat richting Torsbier. maar wordt gekopt door Liefking. Dan is het schaars die hem weer opraapt. Wil de bal dan naar de linkerkant uh, Pasen. Maar en Guzebujuk en ook een speler van Willem II zitten daar uh, tussen. Allebei met het been. De bal gaat uiteindelijk over de zeilen. En zo zitten we in de laatste minuut. Komt er één minuutje extra bij in deze matige eerste helft. Waarin Heerenveen dus dat wel verdiend op voorsprong staat. Door een goal van Lucas Woudenberg. Hoeveel ronden nog, Sebas? Zes ronden. Wat zeg ik? Vijf ronden nog. En Jan Willem van Schip staat gedeeld eerste of na. Hij staat tweede nog achter Steynok. Omdat hij eerder dan van Schip net over de streep kwam bij de voorlaatste sprint... Maar ze hebben allebei 107 punten. Dus alles gaat afhangen van de laatste sprint. Terwijl Van Schip op dit moment wel helemaal achter in het peloton rijdt. Het langgerekte lint... Waar de Amerikanen op dit moment op kop rijdt. Oliver Root, de Brit is niet ver weg. Nog vier ronden te rijden. Is van Schip bezig met iemand op te zoeken in het bijzonder of nog niet. De pol. de leider Sainok, zit helemaal aan de buitenkant. Die richt zich duidelijk helemaal op het wiel van Jan-Willem van Schip. En dat gehavende, oranje, zwarte tenue. Drie ronden nog te rijden. Aan de voorzijde een demarrage van een Japanner. Dat maakt allemaal niet uit. Van Schip nu uh, in zesde positie. Terwijl hij het een gaat. Dit is belangrijk, want Consoni staat net achter Van Schip. Drie punten daarachter in de top van het klassement. En Jan Willem van Schip heeft nu moeite om het tempo bij te houden. De pol zet aan met nog anderhalve ronde te gaan. Maar Van Schip gaat mee. Die trekt zichzelf helemaal krom. Met die ellebogen helemaal plat. Jan Willem van Schip kan net niet mee met de pol, met Sainok. Hij kan ook net niet mee met de Italiaan Consoni, Alhoewel, die nu ook stilvalt. Laatste ronde is inmiddels ingegaan. En wie, hoe gaat dit dan eindigen? Ik denk dat de pol Sainok de wereldtitel gaat halen, want... Hij gaat nu weg bij Jan-Willem van Schip. Even kijken. 10, 6, 4 punten voor de Pool. Van Schip geen punten blijft staan op 107. Dan pakt hij zilver. Dan pakt hij zilver inderdaad. Jan-Willem van Schip pakt de zilveren medaille achter de Pool. Simon Seinok op dit Omnium. Een prachtige prestatie na het zilver gisteren al op de puntenkoers. Nu het zilver op de vierkamp. En zeker gezien het feit dat hij in dat laatste honderddeel... Puntenkoers hard onderuit ging. Hij zit er helemaal doorheen op dit moment. Buigt voorover. Ook over zijn stuurzonuur dan om naar adem te happen. De mond wagenwijd open. Als een vis op het droge moet hij daar een beetje rustig nog blijven bij dat uitrijden. Dat pak is dus helemaal gehavend na die zware valpartij. Knap van Jan-Willem van Schip, 23 jaar uit Schalkwijk. Dat hij dan toch nog het zilver verovert. Vier puntjes achter de pols zijn die de wereldtitel pakt. Het brons naar de Italianen Simone Conzoni. Ze hebben allemaal kennis gemaakt gisteren al en vandaag opnieuw met Jan Willem van Schip. En door deze zilveren medaille zijn we nu trouwens ook getuigen van het succesvolste WK ooit voor Nederland in de geschiedenis van het baanwielrennen. Want dit is de negende medaille al voor Nederland dat bovenaan de medaillespiegel staat. Kunnen we dat nog eens zeggen bij het baanwielrennen? Kijk. Goed nieuws. Dankjewel voor nu. Sebast, later meer. NAC Feyenoord, Rust 1-1. Okay, well, Heerenveen, Willem 2. Daar staat het bij Rust. 1-0. 20 uur 7. 30 uurtje vroeger in Birmingham bij Andy Houtkamp. Een spectaculaire 400 meter heren gekeken. Ja, maar totaal andere uitslag krijgen we. Want twee man gedisqualificeerd en oh. de nummers 1 en 2 notabene. Hoezielos, de Spanjaard, hij was zo gelukkig, zo blij. En uh, hij wordt gedisqualificeerd, evenals uh, Santos, de Dominicaan. Want ze, hebben, ze lopen die eerste drie kwart ronde lopen ze in hun eigen baan. En als je ook maar de lijn raakt, dan word je gedisqualificeerd... En dat is dus gebeurd bij, uh, bij de heren. Overigens, uh, bij de series is uh, een hele heat. Vijf man werden toe gedisqualificeerd. Had ik nog nooit mee te maken. Allemaal gedisqualificeerd. Uh, goed, Wat hebben we nog gezien. Net echt geweldig. Drie sprong bij de mannen. De nummer drie springt 17,40 meter. 40. Dat is Evora uit Portugal. 17,40. De nummer twee... Dos Santos uit Brazilië, 17 meter 41. 1 centimeter verder voor het zilver. En dan het goud, 17 meter 43. Dus 2 centimeter nog verder. Ongelooflijk, 3 centimeter tussen goud, zilver en brons. Dat is echt uh, onwaarschijnlijk. Dat zal uh, hopelijk niet gebeuren op de 500 meter bij de vrouwen. Want daar zijn de dames van op de baan gekomen. Er wordt gejuicht. Laat ik ze even snel in vogelvlucht doornemen. Uh, natuurlijk Sivan Hassan, Nederland, regerend wereldkampioene. Werd ze in 2016 in Portland, in Oregon, in de Verenigde Staten. Overigens, in 1985 hadden we ook een wereldkampioene in Parijs. Dat was Ellie van Hulst. Die won twee keer een uh, wereldtitel indoor. Eén keer op de 3000 meter en één keer op de 1500 meter. En in 1985 deed ze dat op de 1500 meter. Uh, in baan 1, zo dadelijk, Capcoich uh, uit Kenia. Tweede tijd op de 1500 uh, gelopen dit jaar. We kregen Proud uit Jamaica. Allemaal niet zo belangrijk, want de grootste uh, verdette hier... is natuurlijk Genzebe Dibaba. Ze won goud op de 3000 meter afgelopen donderdag. En uh, heeft er ook het wereldrecord in handen al uh, sinds 2012. En uh, uh, was... Ook wereldkampioenen op de 1500 meter in 2012. Dus dat is de grote dame. Winnie Chabet, ook een Keniaanse, kan gevaarlijk zijn. Twee Amerikaanse, Hollehen, de kampioen van de Verenigde Staten. En Quickly, een ex-model, nou, zoek hem maar een keer op, Quickly q u -e y Verenigde Staten uh, was een topmodel. Heeft de hele wereld over gereisd als model. Maar zag het uh, toch meer zitten in uh, de topsport. Er werd stiepelchaser. Je weet wel, uh, 3000 meter en dan met allemaal hekken en uh, sloten. En uh, is ook een top 1500 meter loopster. Colleen Quickly uit Verenigde Staten. Sivan Hassan heb ik genoemd. Laura Muir. Uh, Brons op de 3000 meter afgelopen donderdag. Achter Sivan Hassan die de zilver haalde. Rababa Adafi, een Marokkaanse. En Medaf Bachta, eh, overgekomen van Eritrea naar Zweden. Viel in de halve finale, maar mocht toch naar de finale... omdat ze dermate gehinderd was. En dus in de finale mag uitkomen die net begonnen is. Met zoals altijd Sivan Hassan een beetje achterin lopend. En eh, de kat uit de boom kijkend eh, op kop loopt. Die Baba die, eh, heeft Naast zich lopen de 26-jarige Keniaanse die de tweede tijd op de 500 meter dit jaar liep. Maar dit is een boemelgangetje. Echt heel langzaam lopen ze in die eerste bocht. Niemand wil de kop nemen. Nou, die baba denkt, ja, ik doe het ook niet. En dan komt er iemand buitenom. Dat is Adafi, de Marokkaanse. Die denkt, het gaat mij veel te langzaam. Ik ga iets sneller lopen. Hé, hey, daar komt zin van alles aan buitenom. Die denkt ook van, ja jongens, jullie kunnen me wat. Ik heb heel veel inhoud. Ik ben al wereldkampioen. twee jaar geleden geworden in Portland. Ik wil het nu weer worden. En dan wil ik de tweede medaille voor Nederland binnen gaan halen. Zou heel mooi zijn als we kijken naar het rondebord. Nog zes rondjes als ze nu over de finish gaan komen. Ik Van Hassan in vijfde positie. Het is altijd een beetje dringen als het zo langzaam gaat. Want er zit iedereen zo dicht bij elkaar. En het is maar een 200 meter baantje. Aan de buitenkant komt uh, Bagta uh, naar voren. De Zweedse ex-Eritrea. Al een hele tijd geleden deed ze het goed, maar de afgelopen jaren niet meer. Dan gaat van Hassan weer buiten om. Die denkt, ik hou jullie in de gaten. Die baba en uh, ook die uh, Arafi die nog op kop loopt zal geen belangrijke rol spelen. Ik denk dat het toch de dames zijn die 1, 2 en 3 werden op de 3000 meter afgelopen donderdag. Die baba, Hassan en Laura Muir, de Britse, die natuurlijk heel sterk is en uh, Europees kampioen is op dit nummer. 1500 meter en 3000 meter. Wie komt daar buitenom? Een andere... Chebet komt ook naar voren. Maar het uh, uh, uh, tempo wordt opgevoerd nu door Dibaba. Met daarachter Sivan Hassan. En daarachter uh, uh, Chipkowicz En nog altijd Dibaba. Als we over de finish gaan komen... dan uh, zijn er nog vier rondjes te lopen. Nog 800 meter. Die Baba, Hassan en Chipkowicz, Dat zijn de eerste drie. Daarachter Arafi. Maar er begint nu wat... Uh, uh, Afscheiding te komen tussen de eerste drie en de rest. Nou, Arafi kan het nog bijhouden. Maar het is die Baba die iets sneller weer is gaan lopen. En naar Kielsog heeft uh, uh, Tjepkoetj. En daarachter van Hassan. Gewoon lekker rustig lopend aan de binnenkant. Goed lopend. Sterke eindsprint heeft. Maar dat heeft die Baba ook. We gaan naar de finishlijn. En dan hebben we nog 600 meter te gaan. Die Baba aan de binnenkant. Die Baba uh, loopt goed. En Hassan daar vlak achter. En dan komt. Laura Muir naar voren. En nu gaan we een leuke strijd krijgen in die laatste 2,5 ronde. Want Muir is erbij. En nu gaat het harder. Nu gaat het harder. Nu is er een lintje van zes dames. Die baba op kop. Daarachter Hassan. Kipkowitsch. Daarachter. En Laura Muir. Die nu naar de derde plaats gaat. En zo hebben de nummers 1, 2 en 3 zoals afgelopen donderdag waren op de 3000 meter in deze volgorde ook lopen. Maar gaat dat veranderen? Het zou prettig zijn voor Sivan Hassan als ze gewoon weer wereldkampioen kan worden. Deze drie Gaan het uitmaken. We zitten anderhalve ronde voor het einde. Die Baba op kop. Die probeert Hassan af te schudden. Lukt nog niet. En dat zal ook niet lukken. Want Hassan is sterk. Laura Muir daarachter ook heel sterk. Diep heel sterk op de 3000 meter in de laatste ronde. Hier komt Hassan met een aanval. Maar die Baba die slaat die aanval af. Daarachter Muir. De Britse. En dan gaan we de bel krijgen voor de laatste ronde. Nog uh, 210 meter. Daar is de bel. En die Baba op kop. Hassan daarachter. En Muir daarachter. Die drie ver voor de anderen. Twee Keniaanse daarachter op een meter of 40. En die Baba loopt nu wel weg bij Hassan. En Hassan moet uitkijken dat Muur niet haar in gaat halen. Dat gebeurt nu ook. En het lijkt erop dat het motortje van Hassan een beetje leeg is. Ze gaat niet haar wereldtitel prolongeren. Want dat gaat die Baba doen. En die Baba is dat al eerder geweest in 2012. En het publiek staat hier op de banken voor Laura Muur. Het is één. Die Baba komt nu over de finish. Twee. Muur. En drie. Sivan Hassan. Toch mooi. Een brons. Medaille. Ze had misschien meer gehoopt omdat ze twee jaar geleden wereldkampioene werd. Maar nu met de armen in haar zij kijkt ze naar het scorebord... en weet dat ze niet dat heeft gebracht wat ze hoopte dat ze zou brengen. Namelijk een wereldtitel. Tweede plaats op de 3000, derde plaats op de 1500 meter. En die Baba twee keer wereldkampioen, zowel op de 3000 als de 1500 meter. Nederland heeft wel de tweede medaille binnen. Muur eindigt als tweede, daar zijn ze hier heel blij mee. En Hassan natuurlijk prachtig, op twee na de beste van de wereld. Ja, Sebastian, dan uh, bij de sprint opnieuw. Gletsjer, de Australië pakt de eerste eerste. van de ja. twee die hij moet hebben. En hij heeft de tweede ook binnen hoor, hij rijdt op dit moment met de gebalde vuist voor mij langs. Het was een uh, schitterende tweede heat. Vol testosteron. Gletser tegen de 20 jaar jongen Jack Carlin. Die overal Gletser naar boven toe uh, dwong in uh, de bochten. Maar uiteindelijk nam Gletser het initiatief en bleek ook gewoon meer snelheid en meer kracht te hebben. Want hij rijdt buitenom bij Carlin. En dat heb ik niet veel rijders zien doen dit toernooi. 25 jaar uit Adelaide in Australië. Na al die vierde plaatsen bij de Olympische Spelen. Twee keer al vierde bij een WK. Nu de wereldtitel voor Matthew Gletcher op het koningsnummer. De individuele sprint. De eerste Australiër trouwens sinds 16 jaar. De laatste was Sean Eady in 2002. Die moet je eens googlen. Die had een baard. Een hele lange zwarte vierkante baard. Nou, dat, daar is menig hipster uh, jaloers op. Die man was zijn tijd vooruit. Nou, die man heeft eindelijk een opvolger gekregen... in de persoon van Matthew Gletcher. Hij pakt het goud. De 20 jaar jonge Brit Jack Carlin het zilver. En een andere 20er, 20 jaar jong uit Frankrijk... Sebastien Vigier ook een talent voor de toekomst, uh, Mark pakt de bronzen medaille... op de individuele sprint. Goed, gaan we weer naar het voetballen. Want PSV heeft in eigen huis met 3-0 gewonnen van Utrecht. Voor rust maakte Lee een eigen goal... en Luc de Jong scoorde na een fraaie omhaal. En na rust maakte Bergwijn de derde. Luc de Jong kreeg na 20 minuutjes een voorzet achter zich... twijfelde niet en scoorde met een prachtige omhaal in de verre hoek. Verslaggever Jeroen Gruten vroeg aan Luc de Jong... of hij ooit zo'n mooie goal had gemaakt. Ja, ik heb wel eens eerder een oma gescoord. dat wel bij Twente in Europa. En ik Wisla een Krakko, Maar deze vond ik toch iets moois vandaag. Is dit wat je in je hoofd hebt op het moment dat de bal komt? Of is het puur intuïtief? Ja, het is een beetje intuïtief. Want je, je, de bal komt achter je. Dus dan, dan denk je van ja, dan moet je een beetje gaan uh, ja, handelen. En dan, dan denk je het enige wat het kan nu is om aan maken. Ik zag Marco die bal probeerde te koppen nog, die ging net onderdoor. En dacht ik, als hij helemaal niet aanraakt. Want dit zat al een beetje in mijn hoofd van om het te gaan doen. En dan, uh, ja, dan probeer je hem ook wel te sturen naar die hoek. Uh, en dat hij zo binnenvalt, dat is natuurlijk lekker dan. Zag je hem zelf in het net eindigen? Of hoorde je alleen de reactie van het publiek? Nee, ik uh, keek wel even om uh, snel. Ik zag hem wel erin vallen, zeker. En uh, ja, toen, uh, ja. Op dat moment weet je ook niet eens wat je moet doen. Want zo'n goal maken, ja, dat uh, doe je niet vaak, zeker. Niet. Ben je dan euforisch? Ja, zeker. Uh, <laughs> dat is natuurlijk ook gewoon. Uh, ja, zo'n moment, dat, dat, dat, wat ik zei, maak ik niet vaak mee. Dus dan, uh, ben je, dan, dan weet je even niet wat je moet doen op zo'n moment. Nee. Uh, wat was het eerste moment dat jij de goal zag op beeld? Ja, daarna direct, uh, toen ik terugliep naar eigen helft... Uh, dan zag je de herhaling op het uh, scherm komen. En uh, ja, dan denk je wel even, is uh, dat er goed in? Ja, dan ga je zo even staan en dan zo even kijken van... Uh, oh ja, mooie goal. Ja, zeker. Uh, ja, dat uh, is heerlijk. Ja. Uh, het, het was niet alleen een heel mooie goal... het was ook een belangrijke goal, want uh, het gaf jullie... De lucht die je nodig had? Ja, zeker. Uh, je, we begonnen niet goed vandaag. Uh, zeg maar gerust slecht. Nou ja, niet goed. En dan, uh, dan komt Utrecht een paar keer goed uit. Uh, met een paar mogelijkheden om te scoren. Goede mogelijkheden. En dan uh, ja, hebben we geluk. Een bal de bouw. En uh, een paar die uh, er niet in gaan. En dan uh, ja, maak je een beetje uit niet zelf die 1-0 uh, via eigen goal. En dat, uh, ja, dat is ook lekker. En, en natuurlijk zo'n 2-0, dan, dan maak je een marge van 2. Ja, en daarna zijn we niet echt meer in problemen gekomen. Dus zijn zeker, die goals zijn zeker op een goede moment gevallen. Ja. Ja, en dan uh, eigenlijk scoorde je ook nog perfect in de tweede helft. Al na een paar minuten. Want uh, daarna was het gewoon een gelopen koers natuurlijk. Ja, dat uh, merkte je ook een beetje aan Utrecht. Uh, ik probeerde het nog wel. Maar ja, drie goals was te veel. En uh, ja, zelf uh, ja, was het niet heel nodig. We hadden gewoon moeite met Utrecht af en toe als ze druk zetten. Dus we wilden het gewoon compact houden. Niet veel ruimte weggeven. En uh, dat hebben we gewoon goed gedaan vandaag. Ja, dit was wel weer een, een echte PSV-overwinning. Gewoon uh, die punten binnenslepen. Jullie zijn wat dat betreft heel klinisch. Nou ja, gewoon die punten winst, we, we hebben Wat ik zei, na de eerste fase gewoon niet goed gespeeld. Maar daarna hebben we het gewoon goed gedaan. En, uh, dan, uh, je, je zult nooit een wedstrijd 90 moeten lang domineren. Dus dan, dan, dan, dan is het gewoon goed dat we het weten om te zetten. En ook weten te scoren in het moment dat we het moeilijk hebben. En dan uh, ja, is het er zeker weer uh, goed dat we die drie punten pakken. Dat is het belangrijkste. En zo is het. Luc de Jong was dat van PSV. Elko Sint-Nicolaas is als 50 geëindigd op de zevenkamp. Na de eerste dag stond hij nog op plek Tien, maar in de laatste drie onderdelen klom hij weer in het klassement, dus duidelijk. Op de afsluitende meter finish is Nicolaas ook als vijfde. Floris van Hoorn sprak met hem. Eind goed, al goed? Ja, kijk, uh, dit weekend zat er gewoon niet meer in dan dit. Uh, dat was, uh, was me duidelijk. Er zat wel iets meer in qua punten, maar als ik zie wat het podium had aan punten... dan uh, daar had ik, daar ben ik op dit moment niet goed genoeg voor. Maar ik, uh, ik geloof zeker en ik zie zeker dingen waarvan ik denk... Van dat uh, kan volgend jaar wel gewoon weer. Wat is de belangrijkste winst van deze twee dagen? Nou, ik ben op zich uh, redelijk goed doorgekomen de, de, de Meerkamp. Qua, qua pijntjes. En, uh, ging het relatief makkelijk. Het viel niet allemaal de goede kant op. Vanaf uh, gisteren al niet en daar liep ik zelf een beetje bij de bij mokken bij het verspringen. Dat heeft me achteraf wel veel energie gekost, dat is niet slim. Uh, maar goed, ik probeerde iets nieuws en dat kwam er niet uit zoals ik had gehoopt. Uh, daarna wel goed kunnen herpakken en gewoon uh, ja, toch de, de lol kunnen hervinden. En vandaag uh, nu ben ik blij dat het er even op zit. Waar ligt dan nog het meeste werk? Nou, vooral wat, wat meer specifiek werk. Zeker qua belasting voor de enkel. Ik zie dat ik daar op de goede weg ben. En nu moet ik ook zorgen dat ik echt sprongen kan maken in de training. Uh, ik heb veel kleine sprongetjes gemaakt om mijn enkel belastbaar te maken. Maar nu moet ik ook gewoon echt wat meer springen. En ook uh, ja, zorgen dat die timing uh, in orde komt. Kan jij dus het springen doen zonder dat je daarover nadenkt? Over die enkel? Uh, nee, op dit moment niet. zeker niet. springen. verspringen had ik niet zoveel last. Maar ik heb gewoon geprobeerd in de laatste twee weken iets, iets nieuws toe te passen. Wat ik in training eigenlijk nog niet heb kunnen doen, alleen de aanloop zelf. Dat probeerde ik uit en aan de ene kant ging het goed. Aan de andere kant waren alle drie de sprongen wat anders. De, allemaal wat verschillend. Uh, en heb ik dus moeite om in die afzetpositie waar ik in wil komen, echt ook omhoog te komen. Daar moet ik nu aan werken. Maar ik, ik zie er absoluut een hele hoop winst binnenkort. Is er iets van opluchting dat je weer een kampioenschap hebt afgemaakt? Nou ja, ik kreeg die vraag vanochtend. En, uh, ja, het voelt voor mij niet als het kampioenschap is, misschien wat 2015 geweest voor het laatst, maar ik zie Guts ook als een kampioenschap en dat was eind mei 2017. Dus zo lang geleden voelt het nu niet meer. Um, maar goed, als ik over nadenk, toch de vijfde op een WK hier, dat is ook wel weer mooi. Maar uh, ja, ik had toch uh, liever iets meer gezien. En dat is duidelijk. Elko Nicolaas. Dan de tweede helft van beide wedstrijden. En NAC Feyenoord zometeen. Eerst Herenveen tegen Willem II. Richard. Ja, daar is het 2-0 geworden voor Herenveen. Een goal van Reza Kouzjanajat, zijn zesde van dit seizoen. De assist van Dumfries, die een goede voorzet in petto heeft op de rechterflank. En dan komt Reza goed voor zijn man. In dit geval was het Latschman die... Reza te kijk zetten. En zo is het 2-0 voor Herenveen. En begint deze tweede helft dus leuk. Na een matige eerste helft. En is het dus 2-0. En gaan wij naar Breda. naar Arbon. Ja, een penalty voor Nak in de derde minuut van de tweede helft. Die dus gezellig begint. Merkwaardig wat hier gebeurt. Want er is een avond van Nak, Die lijkt afgeslagen. Oemar... Gaat door op Jones. En Jones die wint het duel. En vervolgens uh, wat irritaties over en weer. En Jones duwt dan Oemar terwijl de bal al weg is. Nijhuis doet in eerste instantie niks. Fluit dan toch omdat hij een speler op de, stip op de grond ziet liggen. En op, op aangeven van zijn assistent besluit hij dan toch de bal op de stip te leggen. Dat is een beslissing die ik niet helemaal begrijp. Want het was gewoon een ja, duel waar de bal al weg was. Maar de bal ligt op de stip. Oemar achter de bal op 11 meter van de goal. En hij ziet hem binnen. 2-1 voor Nak in de 49e minuut. En de man uit Nigeria hier al liefkozend omgedoopt tot een nieuwe Nwanko Kanu. Maakt de goal, de penalty dus benut door Sadiq Oumar Die nu dus uh, zijn derde doelpunt heeft gemaakt in zijn vijfde wedstrijd die hij speelt voor Nak. 2-1 voor de thuisploeg. Een merkwaardige beslissing vind ik van de arbitrage. Want hier had je echt geen penalty voor hoeven geven. Geen bal in het spel. Gewoon een akkefietje tussen twee spelers die wat ruzie met elkaar hebben. Jones die even een duwtje geeft. En Oemar die vervolgens als een stervende zwaan naar de grond gaat. En de assistent geeft de dus zaan aan Nijhuis. Leg hem maar op de stip. Nijhuis doet dat. Oemar schiet binnen. 2-1 voor Nak. En wat een begin van die tweede helft gaan we tegemoet. En wat een tweede helft gaan we tegemoet. Het blijft dus een hele hectische, leuke wedstrijd vol. Gekke beslissingen en rare incidenten nu een risicovolle bal bij Feyenoord door de as van het veld. Waarvan Beek moet repareren. Maar de bal uiteindelijk toch prijsgeeft aan Nak. Dat nu weer kan komen met Manu Garcia. Die speelt er wel zomaar in de voeten van, van Beek. Maar Tapia die, uh, verliest de bal zelf ook bijna weer aan Nak. Doet dat nu helemaal. Maar dan zet hij juist wel overtreding. En mag Fijnhoort de vrije trap nemen. Heeft Tapia snel gedaan. Bal gaat naar Berghuis. Aan de rechterkant van het veld. Berghuis met ruimte voor zich. Jurgensen ook voor zich. Berghuis trekt naar binnen. Gat getrokken door Vilena. Die krijgt de bal aangespeeld aan de linkerkant. Vilena, kan die schieten? Nee, legt hem van Berghuis. Die schiet wel. Bal van richting veranderd en achter. En dus een hoekschop voor Feyenoord. Berghuis gaat hem zelf trappen. 50 minuten gespeeld. 2-1 is de stand. Goals in de eerste helft van. Uh... En van Ambrose En dus net de benutte strafschop van Sadiq Umar. Daar komt die hoekschop van Feyenoord. Berghuis die krijgt hem op het hoofd van Tapia. Maar die kopt de bal zelf bijna zomaar richting, terug richting Tapia. Bijna over de achterlijn. Berghuis houdt hem net binnen. Zet hem al nog een keer voor. En dan kopt Tapia opnieuw. Nu wel richting doel. Maar ook over de goal. Bij doelman Nigel Bertrams. Van het begin van de tweede helft. In de eerste helft werd in de vierde de trainer weggezuurd in de tweede helft wordt in de vierde minuut een penalty binnengeschoten. 2-1 Leidnak tegen Feyenoord. Ja, wat een verhaal. En er, er staat nog zoveel te gebeuren. En niet alleen in het voetbalstadion, maar bijvoorbeeld ook bij, bij Andy Houtkamp. De 60 meter horde finale. Ja, spannend hoor. En ik ben zo benieuwd, wat kan Nadine Visser? Dat geweldige Nederlands record in de halve finale van 7-83. Dat staat natuurlijk als een huis, was de derde tijd overal. Maar ze moeten het opnemen tegen drie Amerikaanse. Laten we even snel uh, de dames doornemen. Toby Amouzan uit Nigeria, 20-jarige studenten, uh, komt uh, uit in baan 1. Isabel Pedersen, Noorse in baan 2. Heel snel was dit jaar Nelvis, de Amerikaanse. Derde tijd ooit liep ze uit 77. De naam uit Memphis, Tennessee. San, eh, dan Nadine Visser in baan 4. 23 jaar, uit Horen. Uh, uithoren, niet uit, uithoren, uithoren. En uh, zij is natuurlijk ook normaal meerkampster. En ja, dit wordt nog wel lastig hoor. Want ze moet gewoon op een gegeven moment gaan kiezen. Wat bijvoorbeeld ook Daf de Schippers deed. Want als je top meerkamster bent en ook een top sprinster, ja, dan uh, zou, het, zou je zomaar kunnen kiezen. Harrison, andere Amerikaanse, tweede tijd dit jaar. Wereldrecord houdt ze op de 100 hoorden buiten. Manning, Amerika, 27 jaar, derde tijd dit jaar. Uh, vorig jaar vijfde op de 100 hoorden tijdens het wereldkampioenschap. Rollader, sindsprek die rolleder, sterk in de halve finale, regerend Europees kampioen op de 100 te worden en de win. Charlton uit de Bahama, Cindy Wolleder uit Duitsland. Maar we kijken natuurlijk naar Nadine Visser. Nederland nooit meer dan twee medailles gehaald bij een WK. En we hebben er al twee. Allebei van Sivan Hassan. Komt daar een derde bij, als het brons wordt... dan is dat echt een hele grote verrassing, hoor. Dan zou dat heel knap zijn. Wat kan ze in baan vier? Nadine Visser, dames zitten klaar. Het voorlaatste nummer. Ah, ze moeten even overend komen, want er was wat... Uh, wat mm, Moeite en wat uh, geruis en uh, dat soort dingen in de zaal. Nu gaan ze allemaal weer terug. Volstok hoog springen, verrassend uh, gewonnen. Op het laatste moment door Sandy Morris die uh, 4,95 sprong. Dat was uh, heel knap in haar derde poging. Maar wij kijken naar deze race. Die geweldige race voor hopelijk Nadine Visser. En voor de overige dames. Uh, Verenigde Staten overheersen dit nummer al het hele seizoen. De tijden, kijk maar na. 1, 2 en 3, allemaal Amerikaanse beste tijden. Maar Nadine Visser staat met haar tijd van 7,83 van de halve finale op de vijfde plaats dit jaar. Dus zit daar heel dichtbij. En wat zou het geweldig zijn. Daar zitten de dames weer klaar. De handen gaan achter de witte lijn. Het is doodstil in het stadion. De starter heeft gekeken. Zit iedereen goed? Ja. Dan gaan de bevallige heupen omhoog. En dan vijf hoorden van 85 centimeter. Bijna 85 centimeter vissen. Niet goed gestart. Die gaat denk ik geen medaille pakken. Of toch nog net... Nou, nou, nou! Dat kon wel eens brons zijn! Dat kon wel eens brons zijn! Dat zou toch wel geweldig zijn! De winnares is Harrison. Met 77. Uh, nou, zo dadelijk vertel ik het wel. Maar ik denk dat het brons is. Graag tot zo, na